Uur. Door almeegens met het NOS journaal. In Amsterdam is vannacht een man overleden nadat hij op straat was beschoten. Dat gebeurde rond half twee in de Jacob Krouwstraat in Slotervaart. Het slachtoffer van 29 is een bekende van de politie. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. De politie is nog op zoek naar de schutter die er te voet vandoor is gegaan. President Trump komt volgens het Witte Huis om twee uur Nederlandse tijd met een belangrijke verklaring. Details worden nog niet gegeven, maar volgens Amerikaanse media maakt Trump straks bekend... dat bij een militaire actie in Syrië de leider van IS is omgekomen, Abu Bakr al-Baghdadi. Trump zelf twitterde vannacht alleen dat er iets heel groots is gebeurd. Baghdadi is de laatste jaren vaker doodverklaard, maar toch doken er steeds weer opname van hem op... Het verschil met eerdere keren is dat zijn dood nu ook... zou zijn gemeld door militaire bronnen in Amerika. Die melden dat de identiteit nog wordt gecontroleerd... van iemand die bij de actie om het leven kwam... maar dat men ervan uitgaat dat het om de IS-leider gaat. Bij een ongeluk op de snelweg bij Elst in Gelderland... zijn vannacht twee mensen omgekomen. Een auto raakte van de weg en kwam op zijn kop in een sloot terecht. Het ongeluk gebeurde bij een afrit van de A325. De identiteit van de slachtoffers is nog onbekend.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 Het weer, het is bewolkt en vooral in Limburg kan het nog even regenen. Vanmiddag wordt het overal droog en dan breekt vanuit het westen geleidelijk de zon door. Het wordt 10 tot 12 graden vandaag. Morgen zon met af en toe een bui en dan opnieuw maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Dus lief, dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Goedemorgen, luisteraars. Dit is uh, Jazz of ZFM. Een hele goede morgen. Hey, mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Erik, hoe was jouw week? Nou, ik heb uh, een lekkere week gehad, moet ik zeggen. Ik ben lekker aan het schilderen in de Living Museum. Nou. In Benabroek, jazeker. zeker. Heerlijk. Lieve collega's daar. Uh... En schilder je dan ook jazz? Ja. <laughs> het is maar even hoe je ernaar kijkt. Hè? Daarom. Daarom. Uh, nogmaals, goedemorgen. Uh, dit is Erik en Marco bij de uh, Jazz of ZPM. Zoals u van ons gewend bent, starten wij elke zondag een, uh, het nummer uh, met de Toets Tielemans. En ja. De toets Tielemans kunnen wij ook wel wat over vertellen, toch Erik? Nou, zeker weten. Ik wist trouwens niet dat uh, Toets in België was geboren. Ik dacht dat het Nederlander was. Maar... Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Ja. Maar goed, hij, uh, ja, het is toch een Belg. Het is toch een Belg, ja. ja. Hij is jammer genoeg overleden. Maar hij heeft ook meegewerkt aan uh, de volgende artiest die we gaan draaien. Ja. En hij heeft meegewerkt aan haar eerste solo-album. En dat is uh, van Laura Fici, ook een Nederlandse. Ja, en daar hebben we nieuws over. Nou, vertel het eens. Laura is sinds, uh, kan ik wel zeggen, sinds vanochtend vriendin van onze show. Ja, we hebben een positieve ja. vriend gehad. Ja, ik heb net even contact met Laura gehad en... Uh, nou, we hebben even telefoonnummers uitgewisseld. En uh, nou, uh, ik mag wel zeggen dat Laura echt nu officieel onze vriendin is van de show. Dus, Oké, okay, uh, nou, we hopen dan binnenkort een interview met haar te mogen doen. En ze heeft ja. trouwens ook een nieuwe cd uitgebracht. Klopt, ja. Wat hebben we vandaag nog meer? En dan gaan we gelijk door ook met de volgende ja, ja, ja, ja. Nou, we hebben sowieso natuurlijk een hoop nieuwtjes uit uh, Zandvoort. Uh, we hebben natuurlijk de dag van. En we hebben... Um, ja, uh, hoe heet dat ook alweer? De plaat en... Uh... De plaat van de artiest waarvan je het niet verwacht. Juist, dat bedoel ik. Die hebben we ook. En die is vandaag, mag ik wel zeggen, heel verrassend. Ja, we dus, uh, uh... even lang naar moeten zoeken. Nee. <lacht> ja, je zou het niet zeggen. Nee, Deze... je zou het inderdaad uh... niet zeggen. Maar nee. wij, zoals gezegd, Toots Tillemans heeft op uh, haar eerste solo-cd meegespeeld. Dus ja. we gaan gelijk een nummer spelen van Laura Vici. Dat is dan wel niet haar eerste solo-cd, maar het is wel een prachtig nummer. En dat nummer heet Sunny. Was filled with rain, sunny. You smile. my way You for the gleam that shows its grace. You're my spark of nature's fire. Wat een fantastisch nummer is Geweldig, dit. Geweldig, wat een stem. Ik ja. word er gewoon stil van, bijna. Geweldig. Ik, ook. Ja. ik ook. Ja, tijdloos. Echt tijdloos. Ja, ook een prachtig nummer, Sunny. Ja. En zeker op deze niet zo zonnige zondagmorgen in Zandvoort. Maar we hebben wel een uur langer dit weekend. Ja, en ergens, Marco, schijnt het zonnetje. Dus ik denk dat we even internationaal moeten. Dat denk ik ook. Ik wil nog even. een... Uh... Want ik heb net bericht gekregen dat we ook weer Duitse luisteraars hebben. Dus eigenlijk het ligt een goedemorgen to onze Duitse vrienden. Ja, very welcome to our English and American listeners. En China hebben we ook nog, toch? Ja, shajang haal. Ni haal. Nou, daarom. Hé, jij had nog wat te vertellen, toch? Sorry, ik had even een kriebeltje in mijn keel. Ja, ik had nog wat te vertellen, want... Oh. Ja, ik had zeker nog wat te vertellen, Marco. Ja, klopt. Dat klopt. <laughs> nee, geen, um... uitzon... geen uitzending zonder dat er wat verkeerd gaat. Nee, daarom. Maar dat houdt ook wel de charme een beetje erin. Dat toch? Zeker. Nou, als je nog naar die zandsculpturen wilt in Zandvoort... dan zou ik zeggen, ga er vandaag nog naartoe. Want uh, het is nog maar tot 7 november. En ze oh. staan er al sinds 8 juli. Dus het verbaast me dat ze er überhaupt nog staan. Want, uh... Dat ze niet weggeregend zijn, joh. Ja, dat is toch heel bijzonder. Hè? Ja. Maar goed. Um, even kijken. Oh ja, je kunt ook nog steeds wild dineren. Oh, er zijn diverse restaurants, Marco, in Zandvoort. Daar kan je wild dineren. Juist, daar hebben ze een heerlijk wild minuutje. Oh, wild. Ik denk ja. wild, dat je anders wild kan dineren. Oké, okay, met wild. Ja, precies. Ja. En um, natuurlijk hebben we, even kijken, uh, open atelier Corbani. Oké. Okay. Ja, waar is dat? Ja, goede vraag. Is dat in de Haltenstraat? Uh, dat is van Spijkstraat. Van Spijkstraat. Ja, van Spijkstraat 104. En dat is van 3 tot 6. Ook nog? Ja. En ik ga even vreemd, Marco, als je het niet erg vindt. Want ja? je kan vandaag ook bij de Living Museum terecht. Daar kun je ook nog leuk vanmiddag uh, kunst kijken. En waar is de Living Museum? In Bennebroek. Maar goed, okay. we zitten hier verantwoord hoor. Daarom, Bennenbroek wordt dan wel. Bennenbroek, ja, dat luisteren ze toch ook wel? In de regio toch? Ja, met even bijzonder groetjes aan Sasja, Sas, Sas, Sas, Sas en, uh, en Rokus. Daarom. Ja. Nog even over het programma van vandaag. Ja, het programma van vandaag. Want we hebben ontzettend veel Nederlandse artiesten. Ja. Maar we hebben ook buitenlandse artiesten. Ja. En een daarvan is uh, het volgende nummer. Mm -hmm. En dan mag jij uh, de titel van gaan uitspreken. In ieder geval, je mag het voor. proberen. Daar was ik wel bang voor. Uh, nou, uh, ja. dat <laughs> ik maar gewoon achterwege laten? Het is een. Uh, uh, hou je van Forel? Wat zeg je? Forel, hou je daarvan? Ik hou heel erg van Forel. Ja. Nou, dit begint met. Uh, uh, forelsket skat, uh, Kopenhagen staat er, in zijn Deens. Oké. Oké. Dit is toch wel heel erg lekker wakker worden. Nou, toch? ik zou zeggen: die croissantjes kunnen de oven in. En uh, de Suderans kan uitgepest worden. Nou, we gaan er lekker voor zitten. Fijn dat je luistert. En het zonnetje komt er een beetje uit, geloof ik. Ja, volgens maandag. mij ook. Volgens mij uh, kijkt het zonnetje ook mee. Want uh, ja, het wordt, uh, het wordt beter hier in Zandvoort. Nou, hadden we eerst uh, muziek uit Denemarken. Ja. En waar gaan we nu naartoe? Nou, we gaan de hele wereld over, Erik. Echt, nou. We gaan echt helemaal de hele wereld over. Oké. Okay. Maak me gek. Maak me gek. <laughs> wat we gaan, gaan we nu doen? We gaan naar Midden-Amerika Mid en naar Mexico. Ja. Het volgende nummer wat wij uh, instatten zometeen is een, een prachtig jazznummer uh, uit Mexico. Dus zoals gezegd. Het begint uh, heel erg rustig. En daarna komen toch ook echt wel de Zuid-Amerikaanse klanken naar voren. Dus ja, ik ben niet zo heel erg goed erin. Het zal wel een, uh, ik denk een samba of een, of een Roomba zijn. Maar dat mag jij zo meteen tango. even bepaalden. Tango. Ja, tango. ja. Nou ja, ja wat tango? ook leuk... Uh, sorry, wat wil je zeggen? Nee, nee, zeg, zeg je, nee. Nee. Wat, wat leuk is om te vertellen, deze band is zeg maar uh, opgericht in 1999. En... Oh, die hadden een speciale reden ook, hè? Om... Ja. ja, die hadden een speciale reden om uh, Mexico uh, te promoten door de hele wereld. Oké. Okay. En uh, die band bestaat ook alleen maar uit uh, mensen die in Mexico, waarschijnlijk mexico stad conservatorium hebben gedaan en uh, speciaal geselecteerd zijn om in deze Big Band mee te doen. Oké, okay, dat is en, grappig. Uh, ja, maar dus, je verwacht ook niet dat Jazz uit Mexico komt, hè? Je verwacht eigenlijk nee, een beetje andere totaal kwartaan. niet. Nee, daarom ook leuk. Dus uh, ja, ik zou zeggen, start er maar in, Marco. Ja. solo Eso que te di alma piedad corazón dime que sabes tú sentir lo mismo que siento yo quiero que vivas solo para mí Quiero viva solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que tu alma sea no de mí. con con frenesí. Bésame con frenesí. Nou, dat is lekker. Uh. Ja. Maar wat is het nou, een Roemba of een Samba? Samba zou ik zeggen. Ik zou het ook zeggen. Ja. Samba. Maar als je het niet meer mee eens bent, dan hoor ik het graag. Ja, ja. nou, ik ben het al gauw met je eens. Nee, ex, ik bedoel sorry. de luisteraars. Oh. <laughs> nou, we ja. hebben we weer internationaal gehad, dus we zijn begonnen met twee Nederlandse artiesten. Ja. Even naar Denemarken en Mexico. We zijn nu weer terug in, uh, in Nederland aangekomen. Ja. ja. En we hebben een he ik heb een hele leuke plaat gevonden, eigenlijk van uh, Jan van Duinkerken. En dan zou jij zeggen, wie is Jan van Duikeren? Nou, je zegt Jan van Duikeren. Oh, Duikeren. Sorry, ik lees het nog verkeerd. Ja, je dan. moet de man wel even goed bij de naam noemen, Marco. Sorry, mijn excuus. Ja. Jan van Duikeren. En dan zeg ja. jij natuurlijk, wie is Jan van Duikeren? Wie is Jan van Duikeren, ja. Nou, dat zal ik je gaan vertellen, Erik. Dat is de vaste trompetist uh, van uh, de band van Candy Dulver. En nou. die heeft zelf een, uh, een plaat uitgebracht. En het leuke is, dan speelt uh, Candy Dulver weer mee op zijn plaat. Wat leuk, zeg. Ja. Kruisbestuiving. Appa, ja. ja. Dat, inderdaad. En uh, uh, hij heeft ook meegespeeld bij Lionel Richie. Dat meen je niet. Trentje Oosterhuis. Wow. Ook een soort van vriendin. Beetje ja, nog, een beetje. beetje. beetje. Daar heb ik trouwens ook contact mee gehad. Daar mogen we een telefonisch interview mee doen. Wat leuk, ja. wat leuk. Nou, kijk eens. En nu, Marco, wat gaan we doen? En nu, nou... Uh, uh, zijn we al bezig? Nee, we zijn nog niet bezig. <laughs> Jan, Duinke, Jan, van Duinke, nee, Jan Jan van Jan van Duikeren. Duikeren. Hots, allemaal, hoe moeilijk ja. kan een naam zijn? Jan en van hoe heet dat uh, leuke nummer? Dat heet Happy End. Dus ik ben zeer benieuwd. Eigenlijk wel een beetje. Uh, Gaat het goed? Nee. <laughs> Sorry, lieve luisteraars. Vandaag, we hebben ons echt heel goed voorbereid... maar de techniek laat ons soms een beetje in de steek. Dus excuses daarvoor. Pitch. Now the orchestration doesn't seem so rich Seems to me you've changed until till we used to sing Like the boss of Nova Love Shields Nada when your heart belongs to me completely then you want me slightly out of tune you'll sing along with me go this nada this is the nada nah dit waren de prachtige klanken van eh uh... Rita Reis, dat is eigenlijk de Nederlandse koningin van de jazz. Ze is helaas ons ontvallen. Ja, hè? Jammer genoeg wel. Ja. Samen met uh, Pim, Pim Jacobs, haar man, met het uh, trio Pim Jacobs. Is Pim dan nog? Ja, dat gaan uh, <lacht> we even moeten opzoeken. <lacht> Sorry Marco, ik stel je even een moeilijke vraag. Ja, dat maar klopt. Goed, hele Marco. moeilijke vraag. <lacht> hey, Erik, wat hebben we nog allemaal voor weetjes vandaag? Nou, het is de dag van... En welke dag van? Nou, uh, op de eerste plaats is vandaag de dag van de ergotherapie. Oké. Okay. Nou, en dan moet jij even vragen, wat is ergotherapie? Oh, Erik, wat is uh, ergotherapie? Ja, dat kan ik jou exact vertellen. De ergotherapeut adviseert namelijk en traint ook mensen... die moeilijkheden hebben met het, uh, in het dagelijks leven met allerlei activiteiten. En dat komt uh, onder andere doordat ze een... Uh, ja, dementie hebben of een niet aangeboren afwijking of handletsel of reuma. Of Bijzonder vijf. interessant. Ja, ja. Nou, die andere dag van... Een, die... Hebben we nog een dag van? Ja, het is vandaag twee dagen van. Nee, het is uh, twee dingen op één dag. Het is vandaag namelijk ook de dag van het audiovisueel erfgoed. Nou, en waar zijn we mee bezig? Dat bedoel ik. Hoe <lacht> oh, mooi kan dit zijn? Ja, dit is echt heel erg mooi. En wat hadden we nog meer? Oh ja, we hebben natuurlijk straks wel iets heel bijzonders, Marco. Ja, we starten zo meteen de tweede uur... Ja. met een, een heel bekend jazznummer... wat door veel artiesten uh, is, is gemaakt en ja. uh, opgetreden. En het komt eigenlijk van een Nederlandse artiest... waarvan je het absoluut niet verwacht. En ja. hij vertolkt het zo... Nou, ik verraad al dat het een hij is... maar hij vertolkt het zo waanzinnig mooi. Ja. Nou ja, ik, ik, ik ken de man op zich wel. Ik bedoel, hij heeft heel veel Nederlandstalige hits gehad. Ja. Ja. Maar dat hij dit gedaan heeft. Het is ook al een beetje vergane glorie, hè? denk ik. een Vergane, oh. glorie. vergane ja. glorie is het misschien een verkeerde nou, woord. Die meneer is al iets op leeftijd, laat ik het zo hij zeggen. Hij is op leeftijd. Ja. En hij heeft een moeilijk jaar te terug. Maar daar gaan we straks iets meer over vertellen. Ja. En, uh... Maar we gaan nu weer terug naar de muziek. Want we blijven oh ja. natuurlijk wel een jazzprogramma. Ja, of had je nog meer te vertellen? Uh, nee, voor dit moment zou ik zeggen, uh, gooi er lekker wat muziek in. Ja, want we hadden net desfinale van uh, Rita Reis en Pim Jacobs. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje Zuid-Amerikaanse klanken. We blijven nu in het, uh, het Zuid-Amerika. We hebben nu een nummer van... Uh... Ja, daar komt hij. Nee, nog niet. <laughs> <laughs> een nummer uit, uit, uit Brazilië. Oh ja. Dus, en daarna gaan we weer helemaal over naar het Amerikaanse en naar het Nederlandse. Maar dit is echt een prachtig nummer uit Brazilië. En hoe heet dat nummer? Het nummer heet. Uh, dat mag jij zo meteen uitspreken. Het is gewoon niet uit te spreken. Komt-ie. You gotta accentuate the positive Eliminate the negative Latch on to the affirmative Don't mess with Mr. In-between You gotta spread joy up to the maximum Bring gloom down to the minimum Have faith Or pandemonium is liable to walk upon the scene To illustrate my last remark Jonah in the way, Noah in the ark What did they do? the in between in the Even geoefend. Het heet Accentuate the Positive. Nou, als iemand positief is, dan zijn hij dat wel. Nou, absoluut. Daarom. En als je nu nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet. Nee. <laughs> Fijn dat je luistert trouwens. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Een hele fijne goedemorgen bij uh, Jazz op ZFM. We zijn trouwens ook te vinden op onze website erikmarco.nl of uh, www.jazzzandvoort.nl met drie zetten. Altijd leuk als je even ah. komt kijken. Dus uh, ja mag. En je mag ook een keer trouwens tijdens onze show gewoon in de studio komen. Ja. En als je een leuk plaatje hebt, mag je die ook meenemen Dan ja? krijg je van ons een kopje koffie. Ja. Uh, we hebben als volgende plaat uh, klaar liggen: Paul Desmond. Maar daar had jij nog wat over te vertellen, Ja, toch? Want die man uh, heeft iets gedaan wat niet mag. Dat meen je niet. Ja. ja. <laughs> Nou, want hij heet helemaal niet Paul Desmond. Hoe heet hij dan? Ja, dat weten we nou, nou, eigenlijk niet. Nou, voornaam is hetzelfde. Paul. Okay. Maar daarna komt uh, Emile uh, Breitenveld. Oké. Okay. Maar die vond hij niet geschikt. En toen heeft hij uh, zomaar uit het telefoonboek een, uh, een naam gepikt. En daar stond uh, de eerste naam die hij in een willekeurige bladzijde pakt, was Desmond. En sindsdien is hij bekend als Paul Desmond. Ja, nou, dat is toch een leuk weet je? Nou, zo eenvoudig kan het zijn. Ja. Paul Desmond met... Weet uh... jij eigenlijk wel echt, Marco? <laughs> <laughs> oké. Okay. Um, Paul Desmond, take Eight. Ten. Eigenlijk geen Paul Desmond heet eigenlijk. Hè? Nee, nee, die heeft hij gewoon een willekeurig telefoonboek uh, gepikt. Dat is toch erg? Ja. Maar hij had ook wel een ingewikkelde naam hoor. Ik kan hem even ook niet meer... Uh... Nee? Nee. te moeilijk. <laughs> moeilijk. Hey, we gaan over naar de vriend van ons show. Ja. Dennis van Aarsen. Cool Dennis. Met zijn en... nieuwe album hè. Ja, is zijn nieuwe album uitgekomen. Ja. En wij spelen één nummer van het nieuwe album... En dat is dan ook gelijk het nummer wat, uh, wat we na, het, uh, na, na de reclame en het nieuws... komt hetzelfde nummer nog een keer terug van een artiest waarvan je het niet verwacht. Nee, echt niet verwacht. Echt, echt, echt, echt, niet. echt niet. En het is niet die zeiler Nee, het is niet die zeiler dat klopt. Nee, maar nog even over stoel. Dennis van Aarzen. Die heeft ja. natuurlijk zijn theatershow. Ja. Ik kan ook iedereen aanraden om te heen te gaan. Ik ben bij de première geweest in, uh, in Haarlem. Er al een prachtige big band. Prachtige mm -hmm. mooie klanken. Het is echt een... Uh, nou, ik denk dat het een aanwinst is voor de Nederlandse muziek. Dus, uh... ja. En we zijn in contact met uh, René, zijn manager. Ja, dat klopt. Maar ook. het is uh, lastig om hem uh, te spreken te krijgen. Dat, uh, hij heeft het blijkbaar zo druk. Ja, dus, uh, maar we, we... Blijven, we blijven gewoon aan bal en we zullen wel kijken of we dat ooit een keer voor elkaar krijgen. Het zou wel een keer leuk zijn dat we hem kunnen ja. interviewen en dat we hem hier ook live in de show hebben. Ja, maar sowieso gaan we binnenkort met Laura een interview opnemen. Ja, daar hebben we net een bevestiging van gekregen. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. leuk. Dus uh, we gaan nu naar Dennis van Azen en Dead's Live. That's what all the people say You're riding high in April You're shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I am back on time in June Oh, I say that's a And as funny as it seems That's